Toen was het Marco Schuitmaker, nou, daarna kwam weer de volgende, weet je wel. Ja, dus je zo gaat het gewoon een beetje dan mooi wel door. Weer, en wie weet precies, oh, ja, ja, precies. ja, ik, ik, ik heb wel zoiets van, weet je, uh, Engel bewaarde. Ja. Oké, okay, het werd een hit. Ja. ja, maar dan moeten er niet nog twintig uh, daarna komen. Wat bedoel je? Nou, Geen hit die, die datzelfde nummer gaan doen. Oh, dat je nee. dus dat nummer uitbrengt. Dan de, denk de, de, ik, ja, uh. jongens, stop nou. Want hij kwam ermee, ja. Marco Schuitmaker. Ja. En daarna kwamen er nog veel, veel ja, andere. Ja, nou, dat is wat ik net <laughs> nu zeg, met drinking wine natuurlijk, dat, dat het nu gewoon natuurlijk ook de ene en de andere dat uitbrengt. Nou, ja, dat. Uh, dan denk ik, wel, oh, misschien moet je toch even wachten. Wat jij zei natuurlijk met heb je even voor mij, is wel oh. een hele goede keuze om dan te denken, hé, hey, uh, ik heb niet even voor jou. Oh, ja, ik, <laughs> ik heb mijn vers in 2020 natuurlijk al geschreven en ook al mm -hmm. live uitgevoerd op ja. radio of zo. Dus ja, ik, ik, haar, ik was eerder. Ja. Maar, maar ja, then again. Er zijn zoveel mensen die Engelbeil al uitgebracht hebben... voordat dat Marco deed en een hit kreeg. Ja, ja, ja. Hey, je had Sylvia en Peter... en je had uh, Jan Warringa en, uh, en Henny of zo. En je hebt nog zoveel meer. Ja, joh. Uh, echt, dat liedje zo uitgemolken. Karen Welsing, uh, ik, ik weet niet. We hebben toen een hele... Uh, nou, dat, nou ja, Dat is ik juist, ken de de een beetje een Ik een er een beetje een Ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje een beetje een nee een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje ik beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ik beetje een een beetje een om te kijken naar de videoclips die er zijn, wat dat betreft. Nou, ze slaan allemaal nergens op. Ook die van Marco niet, met alle respect. Maar uh, het zijn echt. Uh, de, een auto. Een auto, ja, de een staat voor een autofrak te zingen. De ander zingt. Ze rijden in de nacht. En die ja. rijden op klaarlichte dag door boompje heen. Ja. Maar er zijn. Is één ding wat heel veel van die clips gemeen hebben. En uh, uit mijn hoofd de Wim Miranda versie, de Ami versie, krijgen een Welzing versie. Volgens mij Marco ook ergens die goed kijkt. In heel veel van de engelbewaarde clips zit een beeld van een gans, of een echte eend of gans. Waarom? Ik heb geen idee, maar dat viel ons gewoon op. Dus als je je verveelt, ga de al ja. in een kijkje. Ik dacht eerst, dat het een haan was. Ja, uh, ja, ik weet het niet. Die maar, nee. Dus in die van ons hebben we geen uh, gas of haan gedaan of wat dan ook. Dat leek ons niet zo okay. verstandig. Die heb je overgeslagen. Die heb ja, nee, ik overgeslagen. Het wel was, in was de... toevallig geen, geen pelikaan of zo. Dat kan ik me nog wel voor de geest halen. Dat, dat heb de met de begraafplaatsen ja, te maken, een pelikaan. Dus, dus vandaar. Dat ze dachten van plaats voor een pelikaan doen we dus een eind op de achtergrond. Nee, ik denk dat dit gewoon allemaal opvulsjots waren van iets minder creatieve video maken. Schok ik. Of het was dezelfde. Het gebeurt wel eens in het heel stales genre dat je clips krijgt dat je denkt... weet je, En dat is een beetje raar te zeggen aangezien wij zelf dat werk ook doen. Maar wij proberen altijd wel, je kunt niet altijd alles... Maar we proberen altijd wel gewoon dat de clips goed zijn. En ook van mijn eigen producties dat het wel op het verhaal slaat. Uh, wat er gebeurt, dat het uitgebeurt, dat mensen het snappen. En altijd een knipoog naar het origineel. Want in One More Life uh, zie je bijvoorbeeld alle <laughs> versies die ik net opgenoemd heb. De CD-hoesjes, de LP-hoesjes van voorbij komen. Engel Bewaarde Garden Angels zie de bollet van Pierre Carter op het dashboardkast liggen, zeg maar, op het dashboard. Gaaf. En uh, um, Huisje bij de Brug was origineel van Wies Café. Nou, achter mij hangt een bordje met Wies Café. Net anders geschreven als ja, ja. je een Wies Haar Café bent, weet je, op zo'n manier. Ja. Um, uh, Cody Konings heb uh, ik ook nog één van gedaan. Dus, uh, ik heb een heel apart gevoel van binnen. Ja, ja daar had je nog een klein stukje van gefilmd voor mij hè? Ja, je dat was. Weet je, nou, twee dagen <laughs> terug toen waren we naar Tilburg uh, geweest. Ja, ja, en, ik en, zag het en, ja, ik zag het <laughs> ja, ook inderdaad, ja. En ik, ik wist Goal wel hoe haar huis eruit zag, want ja, ik heb een keer een pakketje naar haar gestuurd. Dus ik ging even kijken zeg maar zo, en mijn ouders zijn er wel eens op zitten geweest. en Ik had het de rest van haar gekregen om dat pakketje op te sturen. Ja. En op een gegeven moment rijden in die straat. Ik zeg tegen Robin ik kom er wel bekend voor. En ik zeg, oh, die hoort Connie. Die is Dat puur toeval. Dan ben je omgekeerd. Nee, we zijn oh, terugreisend, we gaan oh, ja. weer langs. Ja, ja. Zullen dat filmpje even gedaan voor de grap, zeg maar. Nee, er kwam uh, geen einde aan, hè? Nee. Nee. <laughs> nee. <laughs> maar kon ik wel een lieve vrouw trouwens, want ik heb toen uh, die versie van haar nummer uitgebracht. En uh, die, later die middag, ik had haar gevraagd voor de videoclip, maar ze kon niet die dag. En uh, oh. dat is ja, goed, ik merkte ook een beetje van gewoon eigenlijk, ja, wie ben jij? <laughs> ja. Snap ik ook. Ja. Uh, maar maar op zich wel heel beleefd. En toen kwam een liedje uit en toen belde ze mij op, dus uh, later die dag. En uh, ik was toen net even naar het toilet. Ik had de hele dag mijn telefoon in de hand. En toen natuurlijk net niet, hè? Nee. Gemist oproep Corrie Konings. Maar ook een voicemail. Denk, die ga ik eerst luisteren. Want als dat boos is, dan bel ik niet terug. Nee, dus, ja, <laughs> ja. Dus <laughs> ik, ik luister die voice ging het van... Hey, uh, ja, met Corrie, ik wilde even lekker met je bellen. Ik denk, oh, dat klinkt positief. Dat is goed, uh, ja. Toen dus heb ik een half uur met Corrie Koning aan de lijn gehangen... En, en die vond het helemaal geweldig, uh, die versie. De beste die ze ooit gehoord had. Nou ja, uh, de complimentjes vlogen onder oren. We gaan er bijna van blozen, <laughs> zeg maar. Nee, maar het is natuurlijk een enorme eer, weet je... dat ja, ze ja. als Corrie Koning ja, de mooi. tijd neemt om dat te doen. Ja. En, en ook nog meerdere keren op haar social media accounts... dat clip gedeeld heeft, zeg maar. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Hetzelfde met Mieke. Uh, Mieke die heeft ook onder de clip op YouTube gereageerd. Die heeft in meerdere interviews op radio zo gewoon gezegd... dat ze mijn versie de mooiste vindt. Uh, ik heb haar laatst toevallig voor de eerste ontmoet oh, in, uh, in december. Als, als ik eerlijk ben, hm? ja, vind ik jouw versie inderdaad wel. Uh. Ja, dankjewel. Ja. Ik zag die foto ook ja. in dat jullie uh, samen... Ja, dat was afgelopen ja. december. Toen uh, troffen elkaar toevallig ergens, zeg maar. Dus, uh... In het land. <laughs> ja, nee. nee. Nou, ja, in Assen, is dus lekker dichtbij ons natuurlijk. Oh, maar, yeah. uh, en wij moesten zijn, voor het anders en zijn was er ook, dus dat kwam weer toevallig uit. En ja, um, ja heel leuk gesprek mee. een hele lieve vrouw ook trouwens. En uh, ja, we, hebben, we hadden een, een leuk plannetje samen, maar ja, goed, helaas is ze nou ook ziek. Dus dat, uh, Ach. Ja. Ja. Hmm. ja. Dus dat uh, we hebben we daar. als gaat toch niet meer door, kan ik wel zeggen. Maar we hebben gesproken om een duetversie uit te brengen, de ja, ja. Engels-Nederlandse versie. Uh, Wat tof. Voor het album waar ik mee bezig oh, yeah. ben, zeg maar. En zij moest het nog even met de platenlabels natuurlijk... Uh, kort sluiten en zo. Maar goed, haar man kwam vlak daarna te, te overlijden. Nou, zelf in het Dus ik, ik ga die ja. vrouw helemaal niet lastigvallen nee. met dit. Uh, ik, uh, dat, als het komt, komt het later wel. En Precies. anders maar niet, weet je. Het is ook ja, goed. wel een mooi idee natuurlijk. Wel leuk, uh, goed bedacht, ja. Nou, dat, ik weet Super je. Het, het leek ons allebei heel leuk om, om daarvoor te gaan stoeien. Hè. En dan moet je even met toonsoortjes puzzelen. Natuurlijk komt het bij elkaar te brengen, maar dat komt wel goed. Uh, maar helaas gaat dat niet door. Maar er staan wel hele andere leuke verrassingen op het album. Dus ik wou ik, niet zeggen, ik, ik en, ik kom er komen nog het uh, ik, ik heel de volgende veel. Volgende singles zijn we heel hard mee bezig. We hebben de clip op deels opgenomen. En daar werken de originele artiesten ook weer aan mee. Die zitten zelfs in de videoclip uh, en alles. En uh, ik heb ze zelfs ook zo ver gekregen. Of eigenlijk bood ze het zelf aan. Dus ik kan wel heel veel al doen. Alsof ik gewoon geweldig aan smeken ben ja. geweest. Maar ze zeiden het zelf uit zichzelf. Om, uh, want ik ga dus met het album voor liveconcert Live Concert doen. En zij komen ook. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Leek. Ah, ja. gaaf. En worden we ja. ook uitgenodigd het ziet er gewoon niet zelf uit, ornog, ja, hier er zelf zelf ben er uit. Ik Je bent van harte welkom, maar ik heb nog geen datum of locatie. Uit, oh, uit, okay. <laughs> Kijk, ik wil eerst het album goed hebben. Stop als ik, ja. ik blij ben met het album, dan ga ik dat plannen. Uh, Snap ik, anders ja. dan ga ik iets plannen, is het album niet goed of wat dan ook. Of er gebeurt wat. En dan, dan er komt de stress, dan, dan, ja. Ja, nou, dat wil ik niet. Ik wil dat is ook alles goed. En lukt het dit jaar niet, dan kust het volgend jaar wel. Ja, ik heb ja, de tijd ja. aan mezelf. Ik ben niemand wat verplicht. Super. Dus, uh, dan. Nou goed, genoeg geluld. Ik zal leuk. heel kort <laughs> even, even ja. over, over Engelbewaarden. Ja. Um, we hadden het over de videoclips. En wat misschien wel leuk is voor de mensen thuis die de clip nog niet gezien hebben. Um, uh, het, uh, het liedje gaat natuurlijk over s'nachts rijden. En over uh, nou, dat je dan dus door vermoeidheid van de weg raakt. En een ja. Engels op je schouder hebt. Mijn vader is uh, zo'n 30 jaar lang taxichauffeur geweest... waarvan 18 jaar alleen maar nachtdiensten uh, draaiende. Uh, dus dat doet op een gegeven moment natuurlijk wat met je mentale gestel. Ja, ja, ja. um, hij heeft... Uh, of, dat klinkt nou een, heel, een beetje gek is, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment, je bent veel vermoeid en je leeft omgekeerd. Hè? Waar wij slapen klopt, is hij wakker klopt, en andersom. Ja, ja. En uh, dat heeft ook wel geleid dat hij uh, ja, ook wel eens uh, kritieke situaties meegemaakt heeft. En niet alleen met het rijden, maar ook wel met zijn gezondheid in het algemeen. Uh, ik denk dat hij zo'n beetje elke afdeling in het gevaarlijk uh, ziekenhuis al wel ja, ja, gezien, gezien heeft. Ja. Um, en uh, ja, het is een godsdienlijk wonder dat hij er nog steeds is. Hè? Hij is nu 71 jaar. Ja. En uh, hij piept en kraakt een beetje. <laughs> maar hij is er nog steeds. Ja, en, uh, ze uh, zeggen altijd: uh, piepende, piepende wagens, uh, kraakende wagens hier. Zeker. Die, uh, doen en toen het langste. En ik vond er dus ook maar één persoon die voor mij mocht spelen in die videoclip. En dat is mijn vader. En hij heeft gelukkig ja gezegd. Dus uh, de man in de clip, dat is dus mijn vader. En eigenlijk uh, bezingen we gewoon zijn verhaal in deze mooi. versie. Ja. en uh, ja, dat maakt het wel extra mooi. Ja, ja inderdaad. Dus, goed. We gaan hem gewoon doen. Dit ja. is uh, My Go. Guardian Angel. Infinite white lines, trees in a blur. My mind is hazy, can be disturbed. I'm driving in my car, makes me feel free. And here is my life, got nowhere to be. We don't drop of doubt in my mind. Ignoring some red lights, don't know what I find The flashing in the headlights, the engine it runs An in peace, don't have too much fun Now I know that this guardian angel exists One you can't see, the whispers just like wise. I'm pretty sure that it saved me once or twice. Just a few more miles on this road of stone. I can't smile and I'll soon be home. My head's grow weary, but I'll be An angel almost ran out of time Fields through the flowers as gold as the sun In the distance a figure might be more than one Cause the weight was fading before it was gone It started spinning That this guardian angel exists One you can see The whispers just like this And I've heard That this guardian angel is wise I'm pretty sure That it saved me once or twice Exist what you can see, but whispers just like this. And I've heard that it's got an angel, is wise. I'm pretty sure that it saved me once or twice. I'm pretty sure. Save me once or twice. Ja, zeg het, ik vind dit uh, toch wel het mooiste. Graaf. Ja. Ja. Dankjewel. Ah, ja. <laughs> nee, ik, ik bedoel, ik heb natuurlijk uh, verschillende variaties gehoord. En, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> eigenlijk toch vervelend doe. En, en, en dit, is, dit vind ik toch wel de, de prettig om naar om te luisteren. Om naar te luisteren, ja, ja. vond ik ja. ook. Ja. Ik zat ook net even in het keukentje en dat komt ook heel mooi op de radio over. Dus dat ja, wel okay. heel ja, nou goed om Toch te leuk. Toch mensen die luisteren. <laughs> ja, ja, als je ja. het vrouwen met de oordop, zeg maar van de hoorbescherming en zo. Dan nee. krijg je ze allemaal aanklachten en zo. Nee. <laughs> nee, ik wat ik wel heel bijzonder vind in het nummer is dat, dat, kijk, je maakt zoiets en uh, je hebt je eigen verhaal. En, het gaat dan naar buiten en het is natuurlijk altijd het verhaal van Mieke. En ik maak er dan mijn verhaal van, maar vervolgens maken andere mensen hun verhaal er weer van. Ja. Want het nummer is heel hoe gek dan ook. Zowel op openingsdans van bruiloft gedraaid als uitvaart. Als je het ja. ja. dan hoort, ja. eigenlijk heel apart. Ik zat zelf laatst bij een uitvaart en ik wist het niet. En dan draaien ze aan het einde dit nummer. Nou, dat komt heel raar binnen als je jezelf ineens hoort of ja. uh, Heel ja. apart. Ja. Ja, nou, ja. Heel dat, bijzonder. Uh, een enorm idee. Ja. Maar wel echt heel, uh, ja, heel bijzonder. Maar als ze dan weten dat je komt, is het toch altijd wel fijn als je het even weet, of niet? Ik vind het wel fijn, hè. Ja, ja, precies, ja, ja, ja, okay. ja, ja precies, zeg maar. Een nou, beetje uh, ongemakkelijk, ja. ja. ja ik denk dat uh, menig artiesten dit, dit soort uh, situatie wel eens uh, uh, hebben meegemaakt, denk ik. Uh, gewoon een beetje oververmoeid. En uh, uh, ja, oh, dan, ja. toch, uh, ja, dan toch achter stuur kruipen. En, uh, mm -hmm. Ja, dan... Ja. Dat, dat, nou, ik dat... heb het geluk dat ik mijn steun en toevoer laat die daar uh, de wagen ja. Zeg maar, dus, uh, ja We wisselen elkaar mooi af wat dat ja. uh, soort dingetjes ah, Maar ja. goed, ik, ik, kijk, ik, uh, het is natuurlijk slimmer om, uh, om een chauffeur te hebben. Ja, maar ik, ja, in de beginperiode heb je dat niet altijd. Ik bedoel, ja, ik heb nee, niet nee maar, kijk, ik noem maar even Koos Alberts Dat is ook een bekend verhaal. Ja. Uh, uh, ja. Ik, ik weet het nog, was de dag van gisteren. André Hazes zou optreden in Rotterdam. Uh, ging niet door, mm -hmm. hij was ziek. En uh, André heeft Koos gebeld en wie Kan jij ja. mij vervangen? Nou, Koos zegt van: Nou, eigenlijk niet, hè, mijn vrije dag. Maar ik kom wel. Maar ik, uh, ja, uh, als, zoals vrienden, mm -hmm. ik doe het. Ik pak hem wel ja. van je. Ja. En dan toch, puntje bepaaldje, oververmoeid, toch daar naartoe. Ja. En, en ja. zelf achtersturen, terug naar huis. Ja, en, dan, en, het gaat uh, mis. en Dan gaat ja. het helemaal mis. En het hoeft niet altijd door jezelf te komen. Hè? Kijk, anderen kunnen vermoeid zijn. Ja, ja, ja. En tegen jouw aanknallen bij wijze van Ja, ja het is ook een zo. Een ongeluk in een klein hoekje. Ja, nee, maar goed, ik bedoel, een, kijk, als, als je een boom ziet, die gaat niet uit de weg. Nee, Je nee, nee, moet heel hard gaan rijden. Nee, nou, je, maar snap je? Dus ik, ik, ik, ja. ik, ik vind het uh, tegenwoordig uh, kies iedereen toch wel voor uh, een extra chauffeur erbij. Ja, nou ja, goed, ik heb mazzel dat ik hem in huis heb, zeg maar. Ja, dat is helemaal mooi. Dat is ook wel goedkoper. Ja, dat Moet niet te hard roepen, want dan zegt hij ga voort om op Nee, we kijken daarom of je met 15.000 euro op betalen dat ik jou ben. Weet je, normaal was het 20 geweest, Ik moest heel mijn budget opgeven. Ik zeg, oké, is goed. Ja, precies. Dus daarom gaat de studio straks ook failliet, natuurlijk. Maar goed, ik ben er wel geweest. Ik ben er geweest, in ieder geval. Je mag het ja. Even kijken, wat staat er nog op het programma zo meteen? Ja, uh, Vertel het me. Uh, uh, ja, ik weet het even niet. Oh. Ik zeg het, ik, ik ben eventjes wat, wat kwijtgeraakt. En, oh. uh, dus uh, ja. Wat, wat mij betreft uh, mag Aya nog blijven zitten hoor. Ja, uh, tuurlijk. Dat... Ja, ik hoef er nog nergens heen. Dus... Ja, dus, uh, ik heb de hele dag vrijgepland voor jullie. Ja, ja. Paar... We kunnen er nog even lekker liedje in. Misschien ja, uh, zullen we, we zullen er eventueel. gewoon nog eentje doen, uh, ja. uh, kijken. Uh, Johan Kettenburg. Onze huisvriend. Yes. Ja, laat het de zomer nu maar komen. Nou. Nou, die is het, alles. Die is er. Oh ja, dan moet je wel even weetjes de knoppen goed zetten. Hier is hij dan. Laat het de zomer nu maar komen. Johan Kettenberg. dat was. Euh, en dan hou je ineens een knopje in, deze knop in je handen. Oh. Ja, dat heb je wel eens. Precies. Ja. Hé, hey, maar. Um, ja, ik, ja, ik denk nou. Uh, ik, ik, dier van de week. Ik denk dat, uh, dat zoek jij wel op. Ik weet niet eens wat het Dier van de Week doet. Ja, dat weet ik ook niet. Maar. Dat is een. Dier van de Week. Weet je, ga jij zoeken, dan ga ik, ik, ga ga ik een nummer draaien van Arjan Plat. Ja, en dat ja. is het dier van de week bij? Nou ja, ik ken hem, uh, ja, hem, het, ja. Ja, hem. Ja, dat is het dierasiel. Natuurlijk, he? Tuurlijk, ja. Helemaal goed. Ja. Dat weet ik <laughs> natuurlijk, want ik zit er elke week. <laughs> Ah. ja dat that feeling, ja, mooi hè. Ja, ik vind ja, het heel, heel gaaf. gaaf nummer, ja. Ja. Het is toch gewoon die herkenning die je er dan in hoort, dat vind, ik, dat vind ik echt heel ja. leuk. Ja, ik vind het wel grappig als er best veel mensen zijn die niet direct door hebben welk liedje het is, origineel. Weet je? Dat Ik denk het is zo duidelijk, toch? Maar kennelijk. Uh, toch niet? Is het nee. Toch heel anders. Zeg maar. Nee, ja, het is ook wel, we hebben het er natuurlijk best wel lang over gehad. Dus op zich. Ja, je, als ja. Ik niet zou denken: van nou, wat is dit voor Het, het is voor jullie is... niet zo moeilijk nu, inderdaad. Is... Nou, nee. nou, ja, ja, ja, ja, voor... Ding, ding, ding, ding. Nou, voor Cory ook niet. Voor core core ook is ook niet. Helemaal niet moeilijk. Ik denk dat het grootste contrast van de nummers die ik heb, is denk ik uh, Keep Playing. Dat is origineel van het sneeuwbal trio. Ik weet niet of die in deze regio een beetje bekend zijn. Sneeuwbal trio, ja. ja. Zeker? Die ik weet het wel, okay. ja, dat is uit de Piraten-business-tijd. Nou ja, ik kreeg altijd horen dat ze niet bekende waren verder voorbij Overijssel, maar ik hoor steeds dat het helemaal niet zo is. Dat heel veel mensen het best wel kennen. Sneeuwbal. Maar het liedje De Speelman is dat en uh, die heb ik dan omgezet naar Key Playing. En dat is echt wel een wereld van verschil. Ja. Uh, dat is, heel veel mensen hebben dat niet gelijk door, inderdaad. Grappig. Mm. En ook daar trouwens, Sneeuwbal-Trio speelt ook mee in de videoclip. Vond ik ook wel heel mooi. Ja, nou, ik, ik ken ze wel uit de, uit de piratentijd. Dat, uh, ook, ook, ik ben hier uh, legaal bezig geweest. Zeker dus. <lacht> niet. Ik nee. niet. Nee, nee, nee. Alles legaal? Alles hey, legaal. Moet wel. Dat was niet. <lacht> <lacht> Als je luistert bij mij. Leuker kunnen we die maken. Nee, <lacht> nee, hey, was, was wel. Spannend wel ja hey, um, ja dier van de week nee, ja de echt week. hij heb hem gevonden oh, ja, want, en wat een foto ja dit is snuf <laughs> ja ik dacht ja weet je ik ben toch ook wel een honden, hondenman en dit is me toch een hond een ja, kruising, ik, ik, een ik, dwergpoedel. Ik, hè? maar ik, ik vind die ja, de, de, de, ontdek of ik bij je pas. Dat, wat is dat? Voor ja, een raar dus raar dat je hem op proef een, een kan tietel. hebben voor drie dagen. <lacht> ja, precies. Dan kan je denken: dit is wel, of dit is het niet. Nee, ja, bij het dieren te huis dat hebben ze natuurlijk heel veel asieldieren. En uh, daarom hebben ze dus hiero oh, schijnbaar dus het dier van de week. Maar ja, dat uh, was me nog niet helemaal, uh, <lacht> helemaal dat, dat duidelijk. Is wel die, die Want snel doet dus, dat is het ook trouwens. Ja, het precies. Nou, dat is ja, wel fijn natuurlijk ook, Want Snuf verdient zeker de aandacht door gezondheidsproblemen van de huidige eigenaar van Snuf daar niet meer blijven. Dus dat is wel heel erg sneeuw die, die is op zoek naar een nieuw baasje. Dus als jij denkt, nou, ik heb nog zin in een mooie kruising dwergpoedel. Twee jaar is hij. Um, andere honden vindt hij wel een beetje eng, vooral de grote, want het is nogal een klein beestje. Um, hij is ook nog wat verlegen in het begin, maar daarna, hè, als hij je kent, dan, uh, dan niet meer. <laughs> en uh, samen wonen met een hond van mijn formaat zou ik best kunnen. Katten zijn dan weer net te klein. En hier ga ik achteraan. En in mijn vorige huis was ik, was ik een bench gewend. En dat was mijn veilige eigen plek. Ik zou graag weer een bench hebben in mijn nieuwe thuis. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. Verder ben ik netjes zindelijk en ken de basiscommando's. Um, bij wie mag ik komen wonen? Nou, lieve snuf, we hopen natuurlijk dat er nu een luisteraar is die denkt, ik snuffel even naar... <laughs> Misschien wel naar Monique, die, uh, die vindt het wel leuk. Ja? Ach, ja. gos. Ja. Dieren thuis kennen mijn land, dus in Zandvoort. En er zijn natuurlijk ook nog andere dieren op deze locatie. Kijk vooral even op hun site uh, van ikzoekbaas.dierdebescherming.nl En wie weet, heb jij een lekker beestje erbij. Leuk. In ja. Improfassio. Improvisé <laughs> is mijn middel mee. Nou ja, ik, ik Wat denk heb je nog ik, ik, meer voor het ja, programma? Nou, ik, nou, de... ja, ik, ik denk... Uh, hij, ja. heet, uh, hij heet Snuff natuurlijk. Dus ja. ik denk, nou, ik dacht gelijk aan een konijn. Dus uh, ik heb Henkie maar genomen. Ja, ja, Zo mensen. Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen... dat gaat over een lief klein konijntje...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 Klein konijntje, o oh lief klein konijntje, o oh lief klein konijntje, al een op zijn neus. Ja, ja, o oh lief klein konijntje, o oh lief klein konijntje, o oh lief klein konijntje, oh konijntje al een blinkje op zijn neus. Had een blikje op zijn neus. Ja, ja. Zo, eh, bij Snuff, het lieve kleine konijtje eh, eh, nee. met een vliegje op zijn huis. Ja, ja. gos. Ach. <laughs> Ach gos. <laughs> Hé, hey, maar eh, nee, we hebben, geen, eh, we hebben nog geen nieuws, hè? Nee. Nou, eh, dan eh, heb, jij, heb jij nog een verzoekplaat, eh, misschien. Heb ik nog een verzoekplaat? Eh. Um. Jeetje, dan vertel me wat nou? Potverdrie. Pot. Ja, ja dan, kan, nou, dan weet je wat, dan ja. uh, ga ik eerst even eentje inzetten. Stef ja. Echo, René Kors, ken je die? Ja, superleuk. Ja, die is hartstikke leuk.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 We're will survive. Ja. ja, dat is uh, toch wel een, uh, ja, dat, dat, dat blijft lekker. Ja, zeker, maar, ja, Echt. dat is ook zo. Nou, Arjan is dus weer de deur uit. Ja, Arjan is, uh, nou ja, even, uh, eventjes, nog even. uh, eventjes nog wat, uh, wat buurten, uh, denk ik, hier in het centrum, of uh, paviljoen eventjes wat, uh, wat drinken en wat eten. drinken, ja, inderdaad, ja. En misschien gaat hij nog wel natuurlijk naar de Historic Grand Prix. Uh, ja, de Historic Grand Prix, ja, morgen is hij er ook nog natuurlijk, ja. Inderdaad. Alleen Arjan nou, plant niet meer, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, precies, inderdaad. Ja. Nee, en, uh, nou ja, snuf hebben we behandeld. Ja, inderdaad. En we hopen dat uh, snuf een nieuw, uh, nieuw baasje gaat krijgen. Snel een krijgen. nieuw baasje gaat krijgen, inderdaad. Ja, dat is ook zo. Nou, en uh, wij gaan nog eventjes kijken... of we nog iemand uh, lastig kunnen vallen per telefoon. Uh, ja. Uh, ja, ik, ik, ga, ik ga dit eventjes neus hebben. Onder het uh, genot van een, een uh, slokje water... en uh, Viola Wills. En If I Could Read Your Mind... And if you could reach your mind. En aan de telefoon hebben we Koen van de Formatie Storm. Ja, wat een ja. wereldband hallo, is hallo. dat hè. Nou, hallo he. Koen, hoe Allee. gaat het met jou? Hey Def, ja goed, goed. <laughs> ik kom net uit Soetermeer, jongen. Ja. Wat, wat heb jij gedaan in Soetermeer? Wat heb ik gedaan? Ik heb uh, uh, opnames gehad vandaag voor een nieuwe single. Ja. En ja. Kan, je, kan je daar iets over vertellen? Mag dat al? Nou, ik weet niet of het mag, maar ik ga het toch stiekem doen. Oh, Scoop. <laughs> Ja, het, uh, het liedje heet Nobody Knows. En uh, het is weer een heerlijk lekker stormachtig popnummer. Ja. En uh, Patrick was er ook. Uh, die loopt nu in de supermarkt, heb ik gehoord. Ja, ik zag het ook in ja, de, de groep. Ik inderdaad. Ik gewoon ja. niet aan de telefoon. Die is de eten bij elkaar aan het halen. Ja. Maar uh, ja, heerlijk. Het was echt super leuk. We hebben weer een, echt een super mooie versie ervan gemaakt. En een stormsausje overheen gegooid. En uh, ja, jij hebt het ook nog niet gehoord. Dus, uh... Nee, ja, ik ben heel erg benieuwd hè, wat jullie ervan hebben gemaakt. Ik heb mijn deel natuurlijk wel ingezongen al. Um, ja. En dan uh, moet het allemaal maar weer samenkomen natuurlijk. Ja, dat is altijd weer een verrassing. Ja. Hé, hey, en we gaan natuurlijk hartstikke lekker, hè? Want we, we zijn uh, nu dit jaar, uh, is een soort van jubileumjaar, uh, tien jaar storm. En uh, vijf jaar geleden zijn we natuurlijk gestopt. En nu, nu hebben we een soort van, uh, ja, wat doen we? Een impuls. Ja, een impuls, een reunie. Een reunie, een dus reunie in, uh, ja. Ja, zoiets, hè. Precies. Ja, de... En uh, gaan we best wel wat leuke, leuke podia dit, dit jaar doen. Ja. Zo zijn we natuurlijk ook uh, aankomende zaterdag bij de Rosse Zaterdag in Zaanstad. En, uh, maar uh, gaan we eigenlijk best wel veel prides af en leuke optredens doen? Dus... Ja, we hebben Amsterdam nog, we hebben Leiden nog, we Weetje. hebben Amersfoort nog. Dus ja, dat zijn nog wel leuke steden om uh, af te gaan. Om te zijn, ja inderdaad. Ja. Maar Pride at the Beach, als jullie luisteren, uh, Zandvoort. We zijn wel eens een keertje bij jullie geweest, maar jullie hebben ons nog helemaal niet gecontact. Nee. Schandalig. Wat is dat nou, ja. weet ja. je wel? Wij wachten echt met smart op een telefoontje. Ik, we zouden het super leuk vinden natuurlijk, maandag 28 juli, om daarbij te zijn. Ja, dus uh, bij deze solliciteren we graag. <laughs> <laughs> bij deze uh, geven we even, we even, we even in. We hebben fantastische nummers en medleys en ja. singers, echt. Nou, ik moet ja, wel zeggen, echt inderdaad, we hebben een superleuke repertoire nu ook. Ja. Uh, onze eerste echt grote optreden tijdens uh, de... Hoe heet het ook weer? Waar waren we nu Van der <laughs> in Alphen aan de Rijn? En Alphen aan de Rijn waren we, Muziekspectakel. Yeah. Muziekspectakel ja. was echt superleuk. En lekkere uptempo en een upbeat. En dat is altijd wel leuk natuurlijk. Maar Nobody Knows komt dus binnenkort eruit. En... De eerste lezing nog, hè? Een komt natuurlijk uit op 28 juni. Ja, nou ja, wij verwachten hem hier natuurlijk, hè? Een nieuwe single, dus dat is zomaar zo. Precies, inderdaad. En degene die nu wel uit is, dat is Show Me en Higher. ja. En volgens mij is Vet nu met mannenmacht aan het proberen om te kijken of hij uh, of, of die, die kan vinden in zijn lijstje. Ja. Want anders, is het voor de, anders hebben we natuurlijk ook altijd nog onze grote hit van Jij laat me vliegen, die het altijd nog goed doet op de podia. Ja, dat doen we ook nog ieder jaar en die doen we dit jaar ook nog. Ja, Nee, maar Show Me, uh, die heb ik in ieder geval. Lasten naar de chance. dat Dat is een tijdje terug, Koen. Ja, ik heb, ik, ik heb er nog wel wat, hoor. Ja, nee, superleuk. <laughs> Coen, heb... oh, het, is meer, het is meer dan alleen uh, dat nummer. Kijk, ja. Hé, uh, Koen, hey, hebben we nog wat te promoten? Zo is het. Nee, uh, he he hebben he we nog, he wat, hebben te hebben we ja, nog ja, wat te promoten? Okay, okay. Uh, altijd onze socials. Uh, volg ons op Instagram, ja. op Facebook, uh, op Spotify. Storm Music NL. En, en daar hebben we ook onze The Best Of, hebben we onze, onze, ons album. Dus uh, luister daar vooral ook naar. True Olde Years, ja. Ja, joh. Prachtig. Through the years. Ja, <laughs> echt. The year. Al die jaren. Al die hits. <laughs> ja. als dus jij, hè, toen uh, dat nummer werd uitgebracht. Ja. Inderdaad, ja. <laughs> Precies. Nee, superleuk. Het is hartstikke, het gaat, we doen hartstikke leuke dingen. We mogen hartstikke leuke ja. dingen doen. En dat uh, maakt het natuurlijk heel afwisselend en heel gezellig ook weer met elkaar. Ja. Ik ben reuze benieuwd wat, uh, wat er in deze studiosessie is gebeurd. Uh, ja. En wat, wat het is geworden met uh, nobody, knows. nobody Knows. Want ja, voor ja. nu, Nobody Knows, wat what's going te happen, weet je. Nee, ja, ja. Nee, lekker, lekker. Wat, jij zat er niet bij. Of, uh... Ik heb het al ingezongen. Oh. Ja, ja, ja, ja, weet je, ja. ik ben zo multitasker. Ja, ja, ja, ja. Dat doe ik gewoon even tussen, tussen alle dingetjes door. in ja, de inderdaad. Oké, okay, we gaan dus nu luisteren naar... Show Me. Show me. Ja. Van Storm. Storm is... Kijk, is dit hem? Ja. Ja, he. Hey, dankjewel Koen. Yo. hey. Dankjewel. Hey. Doeg. Werds, stupid poetry and overweldigend nummer. Het is wat, hè? Ja, he. Ja. En dat je daar zelf aan mee hebt mogen nou, worden. dat is toch... Zo... <laughs> Hé, hey, maar, um, ja, er, er, er, komt, er, er komt er dus binnenkort een nieuwe uit. Ja. En, uh, nou ja, wat, wat, wat was de datum daarvan? 28 juni komt... Uh, 28 juni? Ja, haaien uit. Ik ben nee, benieuwd. niet haaier. Higher nee. amazing. amazing. Ja, die ja. oh, is toch amazing. Dus ze hebben show me higher. Hi, uh, amazing. amazing. Nobody knows. <kklokk> en, uh... Nobody knows. <laughs> dus ja, dit, we, we gaan er weer lekker voor, hè? Daken. Ja. Ik, ik, ik ga het afwachten. Ja. ja hey, ik, met... ik, ik, ik ben benieuwd of het eigenlijk een beetje, een beetje hetzelfde genre als, als deze Xiaomi, uh, of niet? Um, nee, tenminste het is wel, een, de stormsausje doen we al natuurlijk overheen. Maar ja. dat zijn natuurlijk vooral onze stemmen en een beetje het poppy vibe wat er is. Ja. Um, uh, dus dat ja, dat is, uh, het, maar het is wel een beetje die vibe, ja. En het is ook gewoon heel erg wat waar het Griekse label uh, uh, van houdt, zeg maar. En dat vinden we natuurlijk heel erg belangrijk. Want ja, dat, die dus, uh, nou ja, precies over een week dus. Ja, precies over een week. En dan staan we op de uh, Roze Zaterdag in, de Zaan, in Zaanstad. In de dan Zaanstad. past het helemaal los daar ook. En dan uh, gaan we die uh, zingen. Dus dat is wel leuk. Ja, want uh, hoe, hoe gaat het daar? Is dat een parade? Of is dat, uh, wordt het ook... Uh, podia. Uh, gewoon ja. podia. Ja, ja het is ook, er okay. is ook een parade van de Zaanpreid is dat dan ja. uh, Maar uh, die dag, uh, de Roze Zaterdag, is van, van stichting Roze Zaterdag natuurlijk. Dat is elk jaar natuurlijk in een andere stad. En uh, dan uh, is het dit jaar dus in Zaanstad, in Zaandam, oh, ja, uh, voornamelijk op de Burg in het Damstraatje. Ja, want je had en, het uh, ook over de straks uh, over uh, internationaal iets, hè? Dus ja. Een uh, groot, uh, ja, Europees iets, wat is het? Wat nu, wat? Of, of is het door het hele land, of wat, wat, uh, wat uh, gaat gebeuren? Wat of de Pride? Noemen? Oh, ja, de uh, World Pride, volgend jaar ja. in Amsterdam. Dus okay. dan uh, wordt het een hele maand, volgens mij. En dat is ook gewoon elk jaar in de wereld ergens. Oh, oké. Okay. Dus ja, dit dus, jaar dat was het volgens mij in... Maar uh, dan binnen Europa, neem ik aan. jaar dit jaar was het volgens mij in de USA. Oké. Okay. Ergens. Ja, ja de... dus uh, geen, ja. Uh, geen goede timing. En daarvoor... Nee. <laughs> <laughs> Wanneer is het wel een goede timing? Uh, uh, nee, maar ja. nee, maar dus het is wel leuk uh, dat het ook uh, naar uh, Nederland komt. Uh. Ja. Dus ik ben heel benieuwd Ik zat nog even te kijken wat er nu gebeurt. Maar uh, het is dus uh, heel warm... Wie verzint het ook? Op de ring uh, is het dus heel warm. En bezoekers die proberen onder viaducten uh, een schaduwen. beetje de schaduw op te zoeken. Ja. Je verwacht het niet. Je verwacht het niet. Um, uh, maar ja, het is, het is vooral heel lekker druk. Sommige ingangen worden dan eventjes tijdelijk ook even gesloten. Uh, om ervoor te zorgen dat het een beetje kan reguleren. Uh, want er zijn nogal wat in, uh, ingangen natuurlijk. Ja. Maar ja, het is uh, wat het is uh, jongens. Um, het is wel gewoon al wat in de lifetime gebeuren. En het, is, het had ook jammer geweest, natuurlijk, als we alles hadden moeten als we alles hadden. Moeten nee, af, nee, nee, maar je kijk, ze, ze hebben natuurlijk van tevoren al gezegd: mm -hmm. zorg dat je iets duns aan hebt. Ja. Ja, niet te uh, Geen zware katoen overhemden of uh, dat soort dingen. Nee, klopt. En uh, ja, liefst gewoon een korte broek en uh, ja, veel water. Nou, inderdaad, ja, precies. Dus dat. Uh, dus, dus daar is sowieso voor gewaarschuwd. Zeker waar. Dus ja, als je met je domme kop daar uh, in een kopbeertje... met een stroop dat is om... Uh, uh, in de rond te lopen, ja, nee, dan, heb dan je gaat pek. het niet helemaal goed. Nee, <laughs> ja, precies, inderdaad. Voor de rest uh, zijn mensen... volgens mij hebben mensen het echt heel erg leuk. Dus uh, ja. ik heb ergens toch wel een beetje FOMO... dat ik bij iedereen alle dingetjes zie... dat ze duidelijker zijn. Oké. Okay. Uh, dat is uh, heerlijk, toch? Hé, hey, ja. wat krijgen wij zo meteen van 6 tot 7? Dat is het laatste... Ja, we gaan, uh, we gaan eventjes bellen met uh, Maurice uh, Groeneweg. Die uh, ja natuurlijk uh, op huwelijksreis is geweest. Hij was hier natuurlijk uh, uh, voor zijn bruiloft nog hierom. Ja. En uh, ja, inmiddels getrouwd man en uh, lekker naar Bali geweest. Dus Leuk, uh, daar gaan we dadelijk eventjes uh, zijn verhalen over horen. En uh, verder nog even wat leuke muziek, zoals André Hazes uh, Junior en een niet voor lief.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 Nou bij het weggaan Met die zon Toch nog even terug Naar huis dan maar Want dan kan ik het Nog overdoen Want ik neem de liefde Liever niet verlief me lief Het lijkt soms zo Zien. Dus ik neem de liefde, liever niet verliefd, het lijkt soms zo verdomd eenvoudig, maar het is het niet. Ik neem de liefde, liever niet verliefd, ik hoop dat iedereen dat ziet.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 want daar was echt geen flikker aan. Dus ik neem dat liefde liever niet voor liever lief. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het. Ik neem Soms zo verdomd eenvoudig, maar het is het niet. Ik neem de liefde, niet voor lief. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ja, lieve, lieve, niet voor lief. En dat was die André Hazers uh, junior. En uh, ja, heerlijk nummer. En dat is ook.